Op jouw nieuwe Favoriet. Dit zijn de hoofdpunten uit het landelijke nieuws. De militaire vakbond, het AFMP, vindt dat het politieke besluit... om de missie in Mali te verlengen nog eens kritisch moet worden bekeken. Als de veiligheid de wensen overlaat, moet het besluit wellicht worden teruggedraaid. Zo zegt voorzitter Snels op tv bij het programma Pau. Je mag nooit en ten nimmer de veiligheid van je personeel... boven het politieke belang laten gaan. Catalonië zal zich nog een week of anders uitleggen begin volgende week onafhankelijk verklaren. Dat zegt de Catalaanse regiopresident in gesprek met de BBC. Hij deed zijn uitspraken kort voor de uitspraak van de Spaanse koning... die veel uithaalde naar de Catalaanse regering. Met zijn beslissingen ze de die legaal en legittimum... Mostrando una deslealtad inadmissible hacia los poderes del Estado. Het aantal levens dat de orkaan Maria op Puerto Rico heeft gereisd, valt nogal mee als je het vergelijkt met een echte ramp, zoals Katerina. Dat zei president Trump tijdens zijn bezoek aan het getroffen eiland. 16 doden in plaats van duizenden. Jullie mogen echt heel trots zijn op wat hier is gebeurd, zo zei hij. Every death is a horror, but if you look at a real catastrophe like Katrina... En je kijkt naar de tremendous hundreds en hundreds en hundreds mensen die stierven. En je kijkt naar wat er hier gebeurd with met een storm die was. Niemand heeft er nog seen gezien like this. 16 mensen versus in de duizenden. Je kunt heel erg blij zijn of alle je mensen, alle onze mensen die samenwerken. 16 versus, thousands duizenden mensen. Naast een fietspad ten noorden van Seist is een jas gevonden. Die volgens de politie vermoedelijk van de vermiste Anna V. Faber uit Utrecht is. De jas is gevonden op de fietsroute die de vrouw heeft afgelegd. Ja, die jas is daardoor getuigen aangetroffen. En we hebben het vermoeden dat de jas van Anne is. En dat zijn we op dit moment nader aan het onderzoeken. Tot zover de hoogstpunten uit het landelijk...